9 uur. Jurke het raam met het NOS Journaal. Van de G-krant verkeerd besteed heeft complete onzin. De 50-plus voorman zegt niet te begrijpen waarom de Stichting geld van hem wil vorderen. Kool ontkent dat hij subsidiegeld naar de politieke partij heeft overgemaakt. Eerder vandaag heeft de advocaat van Stichting Vrienden van de Geekrand beslag laten leggen op twee huizen van Kool. Die stichting wil geld zien van de voormalige Geekrand-directeur. Stichting Vrienden van de Geekrand moet ruim 200.000 euro subsidie terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Dat geld zou niet op een goede manier besteed zijn. De snelweg A12 tussen Utrecht en Arnhem is bij Maarsbergen in beide richtingen afgesloten. Een vrachtwagen is daar van de weg geraakt en heeft een portaal geraakt dat boven de weg hangt. De chauffeur is gewond geraakt, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer wordt omgeleid, het is niet bekend hoe lang de A12 bij Maarsbergen nog dicht blijft. Op de Amerikaanse beurzen was het na een hectische week vandaag rustig. Beleggers reageerden op een oproep van een bankier van de centrale bank om de economie voorlopig te blijven steunen. Ook nieuwe, lage werkloosheidscijfers waren van invloed op de handel. Door de rust in de VS bleven de verliezen op de Europese beurzen vandaag ook beperkt. De AEX schommelde enige tijd op een verlies van 3%, maar sloot uiteindelijk 0,9% lager. Opnieuw is een wielrenner van Astana betrapt op doping. Het is Ilya Davidenok die stagiair is bij de Kazachstaanse formatie. In augustus werd hij tijdens de Tour de Lavinier betrapt op het gebruik van anabole steroïden. De afgelopen weken werden de twee andere Astana-renners al betrapt. Ze hadden EPO gebruikt. De Internationale wielerunie, UCI, doet onderzoek naar het antidopingbeleid, het management en het personeelsbeleid van de Kazachstaanse ploeg. Het is weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Morgen valt nog een enkele bui. Maar in de loop van de dag klaart het overal op. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Of Idiocy en dat uh, komt van het album Pendular. En het Heerlijke goede maat. Ja, ja, dat vinden wij ook. Uh, en ik denk dat, uh, dat wij, onze gasten, daar ook wel een aardig plezier uh, mee doen. Ja, ja, dat ja iets, absoluut. Uh, stevig, vette uh, ja, shit. Om het dan maar zo te zeggen. Uh, met, uh, want je haalde het uh, want over de bands uh, in het achterland. Dat had, had jij het over. Hè? Uh, Duitsland is een groter land. En uh, als je het over, over grote bands hebt, dan hadden we het over textures. Ik ja. dacht buiten de uitzending om, maar ook doen we het nu even binnen de uitzending. Ja. Uh, want uh, als, je, als je kijkt uh, naar dit, deze bijdrage, die is geleverd door Daniel de Jong van Texas. Ja, vet. Uh -huh. Zo vet gezongen. joh dit. Ja, super goed. Ja, het het, het gruntwerk uh, uh, was van Daniel van Brugge, dus de, de vaste uh, frontman van, uh, van Ethereal. Oké, okay, ja. En ah, de hij schreeuwde, En, ja. en, de, en de feature uh, vocals, die waren van... Uh, Featuring. Featuring. <lacht> Was daar wel deel. Ja, en dat maakt het ook uh, waarom uh, dit ook een toegankelijk nummer is. Ja. Ik weet niet uh, hoe je er tegenover staat. Ja, zeker. ja. ja. Maar ik uh, moet je zeggen, ook bij jullie... Dan zeg ik toch... Uh, ja... De Baby Blue, dat yeah. is een vrij toegankelijk nummer, jongens. Dus uh, ik, uh, yeah. ik weet niet uh, wat jullie ervan vinden, maar dat is mijn mening. Ja, het is voor ons wel een heel uh, speciaal nummer maar ja, ja. allemaal natuurlijk. Ja. Is, zijn, uh, het, ja. zijn het jullie kinderen ook wat je dan hebt gemaakt? Of ja, we hebben ja. weer nieuwe kindjes. Jullie zitten niet stil. Nee. Nee? nee, nee, nee. We nee. zijn er flink bezig voor... Ja? Is dat... Uh, want, want, want, uh, soms, uh, want dat hebben de jongens van Ethereal wel eens uh, gezegd. Ja, dan moeten we optreden en schrijven. En optreden en schrijven. En dat ja, het ene, is niet... het ene versterkt het ander. Ja, maar uh, zij vonden het een wat minder gelukkige combinatie. Echt waar? Ja. ja. Nee, ja, dat heb ik niet. Ik weet je niet, gaat gewoon vanzelf. Uh -huh. Ik wil vaak dingetjes gewoon in om het dictafoon. En als je dan even tijd hebt, dan... Uh... Ja? Om begin die basisjes te bouwen. Ja, kijk, als je moet spelen, dan werkt het niet zo. Maar zitten jullie in een kleedkamer en dan. Nee, ik moet meer normaal thuis. Maar heb je dan ook niet na een optreden dat je zegt: hé, er is weer wat dat je tijdens een. Nou ja, tijdens het optreden geloof ik niet, maar dat je uh, misschien als een, uh, het optreden voorbij is, dat je het als een film af laat uh, spelen en dat je dan weer op een idee komt. Ja, dat dat het geeft geef wel een boost. ja, ja? Het versterkt enorm. Ja. Ja? Ja, weet je, hoe meer je speelt, hoe meer ideeën er zijn, ja. komen. Het is gewoon uh, het fijnst om zo je tijd door te brengen. Ja? Ja. Zeker zo. Leven jullie, uh, alle twee jullie droom? Even weer een gewone vraag maken. Ja, ik als denk, mens zijn. Ik denk dat, uh, dat je wel meerdere dromen kan hebben als mens. Ja. Uh, want als er iets uitkomt, dan ben je klaar. Dat ja. zou ook wel weer zonde zijn. Ja. Uh, ja. ja, maar dit is zeker wel uh, ook een droom. <laughs> en het, is, het blijft gewoon altijd hard werken. Je moet iedere keer moet je nieuw starten. Dus, uh, ja, dat is uh, inherent aan wat je doet, zeg maar. Ja, ja droom vind ik, vind ik He, een groot woord. Jij vindt het groot woord te romantisch of zo. Ja. Kan ook wel eens een nachtmerrie zijn hoor, is <laughs> <laughs> dus een band. <laughs> ja. Dus dat je wel eens uh, zwetend uh, wakker wordt uh, <laughs> dat je… Heb, hebben jullie ook wel eens een moment gehad, dat, uh, hoe redden we hier ons uit? Ja, met deze band niet. Nee? Nee, nee. Nee, nee. nee. nee dat heb ik uh, vroeger ja? anders gehad, hè. ja. ja. Wat uh, want bereiden jullie je ook goed voor op, uh, op een optreden? Ja, heel erg. He? Ja. Ja. Zijn jullie perfectionistisch? Ja, ja. ja. Te. te. Nee, te is goed. En uh, wat, ook wel eens, uh, ja, wat ik altijd ook heel erg leuk vind, hoe verlopen de dialogen binnen een band. Als je bezig bent om een, uh, om een stuk op te nemen of een stuk aan het uitwerken zijn. Nou, het is wel heel verschillend in de ja. studio of in de repetitie. In de studio, ja. uh, zeker met dit album, ja. uh, ben je gewoon goed voorbereid. En wil je iedereen flink aanmoedigen om nog beter, nog beter, nog beter. Dus de, de druk is wel hoog dan. Het is ja. dan wel het belangrijkste wat je doet op dat moment. Ja. Uh, ja. En de repetitie, uh, het is niet per se altijd heel gezellig of zo. Nee. Nee, gewoon, wel dus gewoon goed. Ja. Wel goed. Zeker, ja. Is, maar tijdens... Is dat ook belangrijk? Hè? Dus, dus het, het, het, het serieuze, maar ook met uh, het, het, het aangename. Dat, dat je na afloop ook uh, gewoon... Uh, ja, je moet op elkaar, ja. elkaar kikken, weet ja. je. Ja. En, uh, maar het aangename staat dan ja. wel... Uh, een soort derde helft wat ze bij het amateurvoetbal kennen. Zoiets. Ja. ja. Kijk, weet je maar. Het gaat dan wel om de muziek. Als de muziek goed loopt en de repetities goed gaan kikken, dan is het ook gezellig. maar. Als niet goed gaat. Hebben jullie wel eens de pest, in? of een of, of van jullie twee wel eens de pest in dat het wel eens op een avond niet loopt? En, uh, pots, ja, natuurlijk je wil altijd ja? beter dan de keer daarvoor. Ja? Ja. Nee. ja, ja. maar je, je weet je wel, het is ook een kunst om als er iets misgaat, om je daar heel snel overheen te Absoluut. zetten. Want ja, niet te blijven hangen. Nee, nee daar heb ik niks er niet aan. Bijna. Maar nee. zeg maar, tijdens het schrijfproces, als het hard tegen hard gaat, dan is het wel fikkie tegen, tegen mezelf. Ja? Maar, ja. Ja, dat kan meteen. Ja, dat kan. En het schrijven van nummers. Ja. Ja, weet je, ik wil gewoon dingen. En dat. Vicky wil dat dan anders. Maar we weten wel dat we ergens uitkomen. Maar dat kan wel heel heftig zijn. Ja. ja. <laughs> Botsende karakters? Uh, wat dat betreft. Uh, het schrijven waarschijnlijk wel. Maar ja, ja dus ik als ik jullie zo naast elkaar zie zitten. Dan denk ik, Nou, goede uh, verstandhouding. Ja, ja maar zeker. is ook juist denk ik dat uh -huh. je daardoor heftiger kan hey. zijn. Omdat je toch respect hebt voor. Uh, ja. Het instrument wat, wat je bespeelt. Ja. Ik zang een eigen gitaar. Het kan dus zijn dat er wordt... Uh, met, met uh, slaande deuren... Nou, de... Dat valt allemaal mee. Want dan is het wel... Uh, meteen wil de ander het dan weer bezig doen... dan de ander of zo. Ja. Uh. En, en hoe zit het met ego... Ik denk dat, we, dat wel dat het gelijk ligt dat het om het nummer gaat. Ja? En niet om het, mijn partij dat je, of zijn dat je, partij. Dat, dat, je, dat je je eigen ego in kan leveren ten opzichte van het nummer. Wat, ja, uh, dat wat gespeeld wel, moet worden. Ja. Dat denk ik zeker wel, ja. Ja, ja. ja maus, hè. Ik, ik, onze bassist Maar ja, die, ja, die bassen <laughs> zijn verschrikkelijk goed. Dus, en die laten we maar, weet je. Ja. Een bassist, nee. ja. Ja, is, nee. die is echt waanzinnig. <laughs> maar uh, uh, ja, binnen een, binnen een band als die van jullie... is die hier gewoon van, volgens mij van uh, reet de belang. Uh, ja. Uh, ja, ja, absoluut. Denk ik Goed, we gaan eens weer even wat uh, van, van jullie album uh, draaien. Dat lijkt me wel een goed uh, plan. Uh, zullen we Bounce Back doen? Ja. Yeah. Yeah. Dat is de eerste track, Marcus. Oh, dan moet over. ik het knopje draaien. Ja, dat, dat is heel <laughs> leuk. En volgens mij, uh, was, daar, was daar nou een clip van of niet? Nou, daar zijn we bezig nu zijn om het uh, bezig. te maken. Ja. Dat is waarschijnlijk vol nummer. Maar ja, je hebt het zo over Baby blues, Dus uh, we weten yeah, het niet. We nou, bounce we Back. Uh, uh, nou, ik, ik, ik ga jullie een beetje voeren van. Doe dat alsjeblieft voor mij. Weet je. <laughs> ja, want ik wil hem best wel... Want dat vind ik nou... Uh, nou dat is nou wel een nummer wat ik, uh, wat ik graag uh, wil eens hier, hier op de eten uh, wil gaan, gaan draaien. Ja, nou, te gek. Nou, te gek. Hè? Ja, Dus, dus dat zit uh, ik wel stiekem wel... Uh, nee, uh, ja, maar ik kijk dan weer met, met, met mijn radiohoofd. Kijk ik ernaar. Ja, ik heb het vaker al ja. gehoord hoor. Ja. ja. Oké, okay, nou, we gaan eerst uh, deze doen. Hier is uh, Bounce Back en daarachter gaan we nog iets uh, doen van, uh, van Allard. In elk geval. Ja. To manipulate You blink when you breathe and you breathe when you lie You blink when you lie You blink when you breathe and you breathe when you lie You blink when you lie You blink when you breathe and you breathe when you lie You blink when you lie Who's gotta take it out? Left right left right gotta figure out Who's gotta take it out? Figured out. Left, left, right, left, right, left, right. Who's got it figured out? Play straight. Try to manipulate. En dat was hem. Dat was hem. Welke was dat ook weer? The Dead Weather. The Dead Weather. Van Jack White. En de zongress van The Kills. Oude plaat. Hoorhout. Dit was het nummer Treat Me Like Your Mother. Gave clip zit yeah. er ook bij. Ja? Ja. ja. ja. <coughs> en daarvoor natuurlijk. Bounce Back van Penelope. Mm. Yeah. <laughs> ja. Is dit in jullie eerste radio optreden? Of hebben jullie er al een nee. paar gehad al? Over, over de met album. Penelope... Uh... Nee, met Penelope is het denk ik nog maar derde. Derde? Ja. Maar is dit uh, iets wat jullie uh, vertellen over, over het album... en dat jullie dat al eerder hebben gedaan bij radio-uitzendingen? Ja, toch? Of... Dit album? Ja. Uh, ja. Niet zo nee. uitgebreid. Nee? Nee, nee, nee. Ben ik dan toch uh, samen met Marcus... Uh, dan ja, jullie, een... ja, ja, zeker. zeker, ja. Waar, zeker. Ja, ja, zeker. Oeh. Je zit weer iets weg te slikken. Zitten die anderen dan gewoon te pitten of wat? Nee, nee, maar nee, het nee, is hoor. natuurlijk nog maar net vier weken uit. Hè? Ja. Uh, ja. ja. Vier weken alweer. Het is, uh, ja, eigenlijk uh, keihard alweer. Tijd ja. voor nieuwe. <laughs> ja. Ja, nou, ja, goed. Er zijn ja, wel wat bladen en recensies. Ja. Ja, dat, dat er zijn ik wel best wel een heel ja. aantal binnengekomen. Dus dat, dat is had wel, wel cool. goed. Eerst in Oostenrijk, nu ook. Ja. Uh, uh. Hoe zit het met de Nederlanders? Uh, hebben die het ontdekt? Een 3 voor 12 of zo? Nou, er was wel een 3 voor 12 um, regionaal. Ja. Uh, die heeft wel een gekke live recensie geschreven. Noord-Holland uh. of Amsterdam? Nee, Flevoland. Flevoland, ja. <coughs> ja. Ja. Maar die was, Ach, dat uh, ja, was een goede recensie. Dat ja. was ook goed optreden. Ja. Hmm. Dat is wel, uh, maar hopelijk dat Erik Cortons of zo uh, het uh, bezig is doorgekrijgen. Van uh, Cortonviel. Uh, uh, ja, yeah. ah, nou ja, goed. Die is, uh, dat is wel de juiste man voor dit soort dingen. Ja. Yeah. En vorig jaar stonden we op uh, Your Sonic ook. En, uh, of dit jaar was dat natuurlijk, want het yeah. is 2014. Ja. Yeah. Yeah. En uh, nu zijn we er ook weer mee bezig. Dat, dat is wel heel leuk. Ja, en toen was de plaat natuurlijk nog niet uit. Nee, nu nee. nou is hij uit. Nu wel. Van die ja. halen, uh, Even in de etalage te staan, daar. Ah ja, goed. Uh, we doen het graag. Uh, want het is ook een beetje uh, jullie, een uh, paar uur dat jullie hier zitten om, om het een en ander te vertellen over ja. dit. Uh... Ja. En meer likes natuurlijk op Facebook altijd. Ja, hebben, dat is mooi. We zitten er al, uh, het schiet al aardig op. Het begin op, uh, richt, is gemaakt. Richting de 900. Dat, ja. uh, dat betekent al een aardige fanschade. Maar dat kan ja. natuurlijk veel beter. Ja, meer. dat kan zeker. Heel beter. ja Ik heb veel meer vrienden. Maar, <hums> <hums> dat maar. ja maar het gaat om, om de pagina. Ja. En, uh, die, die, die, die geleid uh, kan worden. Dus, ja, dat zou wel heel cool zijn. Als we die hier richting de duizend snel uh, krijgen. En ja, dan eroverheen. Dat, dat, dat moet, dat moet, moet niet, lukken, toch? Dat moet wel lukken, denk ik. Uh, en Zeker uh, gezien het uh, album wat jullie al hebben. Uh, we fietsen er ook vanavond weer uh, doorheen. En dan denk ik... Ja, uh, ik denk dat hij uh, niet meer staat hier in Nederland. Ook niet in Nederland. Nee, nee, nee dat denk ik ook niet. Nee. Nee. nee, we zijn ook heel blij. En <laughs> zeker, zeker met de achtergronden... wat jullie ook hier al schetsen... van hè, waar de band uit bestaat. Dan denk ja. ik... Nou, daar zit wat achter. Dan, dan, dan zou het mij ook niets verbazen... als er straks uh, een, uh, een belletje vanuit uh, uit een van die programma's van, uh, van Hilversum zou kunnen komen. Dat, dat zou mij niks verbazen. Het zou mij niets verbazen. Ja, dat is fijn om te horen. Ja. Hoopvol. Uh, nou, nou go, Goed, het geluid van het album is daar, uh, is daar uh, vind ik, wel, uh, wel heel erg... Uh, ook met, met dit openingsnummer van, uh, van jullie. Bounce Back. Ja, ja. Is, uh, het en is mensen een scene ja. Dat is het wel ja. En natuurlijk, het is niet groot maar. Nee, maar mensen moeten ook zien Want ze denken, oh, heb je een rok, een meisje Dus dan is het, denken ze misschien gothic Maar dat is het niet Ze denken, oh, het is Anouk, maar dat is het ook, ook niet, niet Weet je, nee. nee. Het is altijd moeilijk, iedereen wil je in een hokje stoppen Maar ja, het moet ook wel een beetje Als je zelf wil verkopen, wij zijn ja. Weet je ja. Maar mensen moeten ook maar gewoon meemaken dat, dat, uh, dat ook een, een, uh, een optreden van jullie zien, denk ik. Ja. ja. Zeker. Ja. Ja. Is dat ook uh, met bier en... <laughs> Als het even kan. Koos, ja? <laughs> nou precies. <laughs> met vodka. Ja, <laughs> Shandy. <laughs> Marcus, we zitten elkaar aan te kijken en zo van uh, koffie, dat. Uh, ja, op het moment dat ze, ze met roosvis heen koffie gaan gooien, dan uh, is het toch uh, uh, niet het goede tempo geweest, vodka, denk ik. Nee, hey, maar wel hard voor uh, Hete koffie, uh, he. uh, Kokend water. Uh, uh, kokend water wordt er gesmeten <laughs> bij Penelope. Uh, <laughs> hey, uh, dat doet mij denken aan uh, altijd dat ze met die play-roll op die festival staan te gooien. Oh uh, Ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Of dat er een drone met een een of andere vlag het stadion binnenkomt zetten. Of wat die ze... Nou, flauw, ja, flauw. <tie> <Ja, ja, tie> ja, dat is een beetje een misselijkmakend grapje. Maar goed. <tie> <tie> dat is alleen maar... Kunnen uh, Nou, ja, Maar goed, nee, ik heb het uh, in zijn algemeenheid... Uh, ja, het is uh, gewoon een uh, flauwkulgrapje. Uh, maar goed, we gaan, uh, we gaan weer eens even wat... Uh, uh, toch maar weer eens wat van jullie draaien. Nou, cool. Uh, we hadden net de Bounce Back. We hadden we het hebben het Running Around in Circles. We Stel hebben de Baby blue voor uh, Just One More Lie. Just, just one, one More lie. lie. Welke track is dat even gauw uit mijn hoofd? Nummer zeven. 7. Uh, 7. Nou goed, en dan uh, komt hij er nu aan. Nice. Ja! Yeah. Nummers achter elkaar waren dat uh, dat was uh, onder andere het uh, eerste gedeelte van uh, Penelope. Ja. Yeah, just one more lie. Ja. Uh, yeah. And I say bye just... bye baby. <laughs> <laughs> en daarachter hoorde je Pointless Arrow uh, met Intruders. Uh, viermans hey, ja, viermans uh, band. Uh, maar ze spelen wel voor vijf, heb ik wel, het, uh, wel eens het idee. Ja. Uh, met het uh, fenomenale stemgeluid van, uh, van de dame in kwestie. Uh, dat uh, bracht de tijd op uh, nou, ruim vijf, over half uh, tien. Inmiddels alweer. Uh, de tijd vliegt hier bij jullie. Uh, ja, dan, zeker als je ook het ook over, over uh, jullie hebben als uh, <laughs> uh, muziekmakers... Ook uh, een beetje een tikje uh, achter de muziekmaker kijken. Van wat voor mensen zijn jullie nou? Hoe denken jullie? En uh, uh, ja, hoe kijken jullie tegen uh, bepaalde zaken aan? Dat, dat is, dan vliegt de tijd inderdaad wel. Mm -hmm. ja. Dus uh, in die zin uh, is het dan wel weer een aangenaam uh, gesprek. Uh, ja, want uh, het album is er. De recensies zijn gegeven... Uh, Optredens. Kunnen we dat uh, nog... Uh, binnenkort ja, volgende wat maand. Volgende ja. maand uh, 21 november in een Nieuwe Puls. Samen met Modest Finest. Ja. 22 november in uh, Lazarus in Leiden. Een ja. rock ja. uh, Entrance free. Hey. Dus uh, als je de buurt komt, uh, kom kijken. Samen met uh, Maverick, Local Heroes. En er komen nog twee label nights aan van het label. Uh, die zijn december, januari. Maar die precieze data die krijgen we nog. Hij is even weg. Dus ja. check de site. Ja. Ja, of wij Penelopemusic.net Of de Facebookpagina Facebookpagin. ah, Die ja. is ja, ja. makkelijker ja. En dan Penelope The Band ja nou, Zijn er dan nog meer Penelope's? In, nou ja, Penelope in... Als je dat op Facebook Dan kom je natuurlijk geheid bij Cruise uit <laughs> ja. Maar als we nu Heel veel likes hebben Dan, ja, dan, dan gaan wij het, misschien uh, in gaat het over heersen, Of ze checken het via jullie hè? Alternative FM <laughs> Ja met ah. Naar Penelope. Ja. Nou ja, goed. Bij ons staat hij. Wij hebben even een melding gemaakt en dan hebben we hem getagged. En dan staat hij er wel op. Ja. Dus, dus dan uh, gaat het wel snel. Ja, dankjewel daarvoor. Ah, nou, uh, Leiden, november. Uh, dat is uh, voor onze uh, doelgroep als wij hier uh, radio zitten te maken. Mm. Wel het meest interessante, denk ik. Ja, ja. ja. anders in Brabant. Maar ja, Mother's Finest vind ik hier is wat het in ieder geval. Is, nee, is in Amsterdam. Uh, nee, dat is in Brabant. Nee. Ja. In in Uden. In ja. Uden? Ja. Vol places. places. Ja, een ja. nou, vette zaal hoor. Ja, dat ah. is een mooi poppodium. Ja. Ah. Uh, hoe groot uh, is dat? Kan, uh, 500, 600 man. Oh, dat is wel een behoorlijk, uh, ja. behoorlijk aantal. Ja. ja. ja. Ah, Daar kun je wel uh, aardig uh, mee weg. Vergelijkbaar ja. met de kleine Zo. zaal van uh, het patronaat, denk ik. Nou, denk ik, ja. Nou, misschien nee. wel met de grote zaal zelfs. <coughs> Laaien ja, is wel minder ver als klein, maar het is wel minder ver bier gooien. <laughs> moet dat er zijn, met bier gooien? Nee, nee nou, voor mij niet. hoeft het nee. niet per se. We nee, nee, nee. <laughs> moeten een beetje netjes houden, eerlijk ja. Ja. Uh, ja, maar zijn jullie ook uh, netjes of uh, gewoon dan? Uh, nee, toch? Een beetje, een Op beetje, het podium een... of uh, ja. in de Het podium is gewoon wild. daar <laughs> ja, uh, uh, nou, zijn we een dan? beetje moe. <laughs> nee. <laughs> Best netjes. Je kan best ons niet. best op bezoek hebben. Ja? ja. Uh, goed. Uh, uh, ja, want... want uh, nou ja, uh, toekomst. We hebben de... De optredens hebben we gehad. Ja. Uh, hoe, uh, ziet, uh, hoe ziet het... Uh, na dit, uh, dit album zijn jullie al ja, al nou, stiekem we gaan... weer bezig met nieuwe nummers aan het uitproberen? Ja, is, nou ja, aan het schrijven en ja. um, ja. ook uitproberen. We willen een paar covers ook er doorheen gooien, maar Toch die wel. hebben we ook ja. wel. Ja. Maar het is ook leuk om die te bewerken naar je, ja. naar je eigen stijl. Ja. Ja. En nieuwe nummers, maar we zijn vooral bezig nu om uh, de clip nieuwe clip te realiseren. Ja. En Hoe dan... zit dat eigenlijk hier in dit land? Uh, is dat een goed klimaat? Om toch ook een, op creatieve wijze een clip... Um, ja, nou ja, clips, weet ja. je. Ja. Je hebt het gewoon nodig. Uh, ja. want voor YouTube. En, uh, Om jezelf voor, te presenteren. jezelf te promoten. Ja. Maar het hele, het hele idee clips, zoals MTV in de jaren... Ja, dat, is, dat is niet meer. Nee, nee. Het nee. is allemaal verplaatst naar internet. Ja, ja. ja. ja. Uh, maar toch... Uh, uh, uh, uh, hebben jullie, uh, zien jullie wel het belang eigenlijk van een clip uh. ja nogmaals om jezelf te presenteren of ja. uh, eventueel voor uh, nog verdere optredens of eventueel een boekingskantoor ja. en er zijn wat uh, lokale zenders tv zenders die het uitzenden ja. dus dan is het wel leuk als het gewoon wel een goede oh. clip is ja. en niet met een telefoontje gefilmd uh, bij een nee, optreden nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, het is gewoon ideaal om een bepaalde nummers onder de aandacht te brengen ja, ja. Uh, zitten er uh, bij jullie in jullie uh, vriendenkring dan uh, handige mensen die daar goed ja, uit, de voet, ja. uit de voeten uh, kunnen? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is wel fijn. Wat, als je, als je, uh, want, want muziek is ook een beeld erbij, ja. Ja. bij bedenken. Precies. Uh, ook bij een, een nummer wat jullie dan opnemen? Moet ja, het, zeker. Moet dat dan, uh, mo dan moet dat overeenstemmen met het beeld wat jullie hebben. Ja, dat is een gevoel, hè? Dat ja. is een nummer. Uh... Is, dan krijg je er andere beelden bij dan, dan ja. het meer beukt. zeg maar. Ja, en, uh, ja. ja logisch. Ja. ja, ja. Maar ja, soms laat je dingen over aan, aan de filmmaker. Ja. Weet je, die komen soms van dingen die je zelf niet kan bedenken, zeg maar. Ja, ik, ik denk dan altijd uh, bijvoorbeeld, uh, wat ik dan. Uh, ik heb ooit een, uh, een paar uh, lessen gehad, een training, scenario schrijven van Frankie Rimmers. Nee. Frankie Ribbins is degene die nu Hollands Hoop heeft uh, geschreven. Ah, ja. uh, Dat is de serie die nu bij uh, de VPR op zaterdagavond loopt. Uh, maar die zei, heeft het wel eens verteld aan ons als leerling. Als je op een gegeven moment een scenario schrijft. Eh, dan kan de regisseur weer een hele... Als je het niet goed dichttimmert, dan gaat die regisseur daar een hele... Gaat hem aan de volgens haal. mij ja. hetzelfde als bijvoorbeeld met muziek ook, denk ik. Ja. Als jij, als jij een stuk tekst schrijft en hij moet. Uh, he, uh, hij gaat er een riedel bij bedenken. Als je hem te veel ruimte geeft, dan gaat hij er misschien. Uh, <laughs> is, is, is, werkt dat zo of niet? Ja, andersom denk ik wel. Ik kom, yeah. ik kom, ik kom eerder met een nummer. Ja. Maar daar kan ik dan bepaald zeg maar, heftig gevoel bij hebben. Maar dan ja. komt Vicky met woorden en dat verandert dan toch het gevoel. Van een ja. nummer, ja. Het is ook logisch ja. dat het gebeurt. Ja. Dus, omdat je dan ook soms kon Kan zij dat? Kan zij uh, die woorden wel eens uh, vangen van het gevoel wat jij hebt? Ja. ja. ja? ja dat moet wel ook hè? Een, een kwaliteit ja. zijn, denk ik. Hè? Ja. Maar ja. soms niet en dan uh, ja, werkt het uiteindelijk toch niet. het is wel eens een nummer bij geweest waar ik heel wat anders voelde. En dat ja. hebben we wel afgemaakt, maar dat wordt het dan toch niet. Nee? Nee, dan uh, klopt het niet. En dan staat hij dan niet. Uh, nee, die heeft, uh, die heeft het niet doorstaan. Want, want uh, schrijvers zeggen ze wel eens: Kill your darlings. Ja, en precies. Dat, uh, volgens mij geldt dat uh, met de muziek precies hetzelfde ja, verhaal. Het ja, klopt, uh, klopt. Ja? ja. zeker. Ja, ja kijk, als je elkaar, uh, hoe beter je op elkaar bent ingespeeld, hoe beter je weet van uh, dat gaat, ze gaat dit erop doen. Dat weet ik zeker. Ja. als ik uh, ja. met dingen kom. Ja. Dat werkt steeds, uh, steeds makkelijker. Ja, ah, dat is. Uh, uh, nou ja, goed. Het, uh, het, het is natuurlijk wel uh, prettig als, uh, als je in die omstandigheden natuurlijk uh, zit. Ja. We ga nu even stiekem uh, kijken naar het laatste nummer. Uh, als Marcus uh, mee zit te luisteren, dan uh, dat is dat uh, mooie lange nummer. Wat, uh, and it all. And it all. Laten we, die alvast, laten we die alvast maar even gaan uh, draaien. And it all van Penelope. To give in, too easy to end it all. It's so easy to give up and let it all fall apart. Is this the way? En dat was Grace met Rising Range. Daarvoor hoorden we nog een uh, nummer van uh, Penelope. En de Dero. Uh, het uh, zit erop, uh, dame en heren. Yeah. Nou, ja. nu al. We ja. komen hier wonen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, we, zijn geen we zijn geen media welkom. in ieder geval. Uh, <laughs> we hebben niet de, de Nasty of uh, de Bami in, in een Hallo, van de... Waar is met Ja. <laughs> Koffie. <laughs> Maar uh, vond het wel leuk dat jullie geweest zijn. En wedesigns. Ja, ja, absoluut. Ja. En uh, stevig gekost hebben we gehad. Ja. Dat is altijd goed. Altijd <laughs> goed. We hebben er nog eentje klaarstaan, dus dat komt ook allemaal goed. En uh, dat is een Zandvoortse band. Ja, we hebben, <laughs> gelukkig hebben we nog een Zandvoortse band. Dat gaat wel goed met, uh, met de jongens. Dus uh, ook bezig om uh, akoestisch werk uh, in elkaar te zetten. Dus dank voor jullie komst. Ja, jij bedankt. Dank jullie wel, Marcus. En graag, en graag tot de ja. volgende keer. Ja. Zeker. Uh, afsluiten, dat uh, doen we met deelnemers uh, van, uh, van de Rob Akda-woord. Ik geloof uh, ook in het jaar dat Baptiste uh, wist te winnen. Field of Steel. En uh, Marcus, dan uh, zeggen wij altijd in harmonie en in gezamenlijkheid. Tot, tot volgende week. week. En uh, wat wij hebben is van EP'tje nummer 2. En dan moet ik, dat uh, is Have a Good One. Uh, die gaan we dan als uh, laatste horen. Uh, kan niet? Kan -ie? Of, uh, Hij kan. Hij kan. Nou, dan gaan we die uh, drie in de uh, gooien. Veel mijn stil. En volgende week zijn we er weer. Dan met Rijtse Giesbus. Dag.